Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Qatar heropent een deel van het luchtruim nadat het afgelopen weekend werd gesloten vanwege de aanvallen van Iran. Het luchtruim gaat alleen open voor evacuatievluchten. Of er gevlogen kan worden hangt af van de veiligheidssituatie. Dubai en de luchtvaartmaatschappij Emirates hervatten de vluchten. Door een Iraanse aanval lag die stil op het vliegveld. Normaal is het een van de drukste luchthavens ter wereld.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 Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. In de tweede uur uh, van Goedemorgen Zandvoort gaan we praten met uh, Bram Berg, Jong Zandvoort. We hebben het even over de, uh, de verkiezingskrant. Ja, ja. De een doet het met wat woorden. Uh, ik zie hier bijvoorbeeld uh, de PVV met een heleboel tekst. Uh, dus ik, ik vind hem een beetje uh, ja, verschillend. Ja, ja de... wij hebben onze pagina expres ingestoken op dat het uh, wel kwaliteit uitstraalt. Dus dat je ziet waar je aan toe bent. Mm -hmm. Dus daarom staat er ook een foto van mij bij, ondanks dat ik daar niet zo vol van ben. Maar dat wilde de rest van het, uh, nou ja, het campagneteam graag, dat mijn foto er wat groter bij stond. En je ziet ook in de nou, zijkant, het is net, net de formaat. foto's van alle kandidaten. Ja. Dus uh, nee, wij hebben hem expres ingestoken op kwaliteit. Dus je ziet waar je aan toe bent mm -hmm. en, uh, en op een beetje rust uh, uitstralen. Ja. Nou ja, woningnood, veiligheid op straat, zand moet bruisen. Zand ja. moet bruisen stond er vier jaar geleden ook al in. Ja, is zijn is ook wel stappen opgezet de afgelopen jaren. Vind daar, ik kom, wel. Daar, kom ik, daar kom ik ook op terug. Uh, ga stemmen vooral, hè. Dat, ja. is, uh, pagina dat is pagina 1. het allerbelangrijkste. allerbelangrijkste. het, het maakt niet uit Zandvoort, op wie, maar, maar, uh, maar ga überhaupt gaan stemmen, dat is het allerbelangrijkste. Wat uh, vond je van het gesprek wat je met uh, Richard Stekelenburg hebt gehad voor het krant... Ja, jij zal natuurlijk doelen op het artikel over de bestuurscultuur... waar ja, Jerry, ja, ja, ja, ja. het een en ander heeft gezegd. Ja, ik vond het wel logisch dat hij Jaggy ervoor vroeg... omdat Jaggy natuurlijk die coalitievorming ook mee heeft gemaakt. Daar zat ik natuurlijk niet bij, dat weet je. Ik ben in 2023 nee, nee, nee. Uh, geïnstalleerd. Dus op zich dat hij de, de hoofdrolspelers van die tijd ernaar vraagt... dat vind ik uh, best wel vanzelfsprekend. Ja, de, de heidag wordt ook weer uh, geopperd. Ja, lijkt me een goeie. Ja. <laughs> maar ik vind ook wat Jerry erin zegt... te bezem door, want met deze mensen gaat het niet. Ja, ik begrijp echt wel wat hij daarmee bedoelt, hoor. En hij geeft ook aan, dat is ook waarom ik een stap terug heb gezet. Dus uh, wat mij betreft zegt Jackie daar gewoon uh, heel eerlijk hoe hij er naar kijkt. Mm -hmm. En uh, ik ben het daar volmondig mee eens. Dat, dat is ook dat, uiteindelijk dat, waarom wij uit de coalitie zijn gestapt natuurlijk. Nou, ja, daar, gaan we, daar gaan we straks nog even over hebben. En dat uh, past ook bij, uh, bij bestuurlijke kracht en bestuur, uh, netjes bestuur voeren en, en dat soort dingen. Daar ga ik zo heel even kort over hebben. Want ook voor uh, Jong Zandvoort had ik twaalf punten. Ja. Maar ik heb ze net ook niet gehaald, dus we nee. <laughs> kijken wat er nou, ik komt. Ik heb het wel liever over de toekomst dan over het verleden. Dus nou, met, ik moet uh, toch even terug. Ja, dat, hoort, dat hoort erbij. Verantwoording, maar ja. eerst, wie is Bram Berg? Bram Berg, ik ben 21 jaar, woon mijn hele leven in Zandvoort. En ik heb uh, ontzettend veel zin om uh, hopelijk mijn steentje een beetje te kunnen bijdragen... aan dat we Zandvoort de komende vier jaar een beetje mooier maken. Je bent vier jaar commissielid geweest... Is dat uh, uh, snuffel? Want je bent ook politiek ja. actief in het dagelijkse leven. Ja, ja mijn baan is... Uh, ik ben beleidsadviseur bij de Tweede Kamer... voor de fractie van de BBB. Hmm. Ik heb eerder bij de provincie uh, gewerkt, ook voor de BBB. En um, als je vraagt de commissielid... is dat een beetje snuffelen? Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, je, doet, je, uh, nou ja, je bent een soort half uh, schaduwraad. Je mag natuurlijk wel vergaderen, maar niet stemmen. Dus wat dat nou, betekent, bij de laatste het, uh, commissievergadering zat je uh, geheel alleen. ja. En uh, ja, ik denk, waar zijn nou de, de, de echte raadsleden? Nee, dat was een samenloop van omstandigheden. Het okay, kan altijd ja, gebeuren. Paap had uh, bijvoorbeeld open dag met de dochter van de paar scholen... die alleen op die avond was. Ja. En twee andere lagen helaas zijn op bed. Dat zijn nu Ge weer beter. gebeurt ook, hè? gebeurt ook. Dus dat soort dingen lopen dan gewoon soms samen. Je bent nu uh, lijsttrekker geworden. Ja. De uh, vorige raadsleden, uh, mevrouw Paap doet nog wel mee. Uh, Jerry stapt eruit. Uh, mevrouw Geurensen staat in een wat lagere positie. Bewuste keuzes? Nou ja, we hebben gewoon uh, het gesprek met elkaar gevoerd over wat, zijn, uh, wat is iedereen's uh, ambitie en wat zijn je wensen. Mm -hmm. En uh, daar is dit uitgekomen. Dus uh, jij en Kim hebben zelf aangegeven dat ze misschien een stapje rustiger aan wilden doen. Dus vandaar dat ze nog wel op de lijst staan, maar uh, niet meer op een hoog plek zoals ze vier jaar geleden stonden. Nou, dat gaan we dan zien. Um, wat heeft Jongs uh, het bereikt de afgelopen vier jaar? Nou, ik denk dat het een aantal dingen zijn. Ten eerste wil ik het sociaal domein noemen. Met uh, een aantal andere partijen hebben we daar echt wel op ingezet. Dat hmm. we bijvoorbeeld het, uh, uh, de drempel voor de Zandvoortpas hebben verlaagd. Dus er kunnen veel meer mensen in aanmerking komen voor uh, voordelen van de gemeente. Dat en heeft dat iedereen name, gedaan volgens mij, hè? Ja, daarom zeg ik ook met andere partijen. Ja. En uh, wat met ons daarin met name belangrijk was, is uh, voor jongeren die willen sporten... Uh, dat, ze een vergoeding, dat de ouders daarvoor een vergoeding kunnen krijgen... voor het lidmaatschap uh, ja. betalen vanuit de gemeente. En dat hebben we vervolgens van 100% naar 150%. Dus er is ja. eigenlijk, als de mensen de gemeente weten te vinden... wat helaas nog wel eens misgaat... maar uh, in feite uh, zou dat moeten betekenen... nogmaals, uh, mensen weten de gemeente het soms niet te vinden... dus als en ja, er geen aanspraak op gemaakt. Dat is ook echt waar wij op willen inzetten, om dat te versterken... Maar die regeling die is in principe nu goed. En wij willen alleen maar versterken op hoe gaan mensen daar uh, mm -hmm. uh, hoe gaan mensen die meer weten te vinden. Dan nog even terug over uh, het verloop van uh, Jong Zandvoort in de afgelopen vier jaar. In uh, 2024 stapt Jong Zandvoort uit de coalitie. Ja. Martijn Hendricks die zegt dat hij nie, niemand meer kan vertegenwoordigen. En stapt ook op. Hij had natuurlijk kunnen blijven zitten als onafhankelijk. Maar hij heeft gekozen om weg te gaan. Was het nou nodig, die, uh, die, die breuk... Ja, wij vinden natuurlijk van wel. Kijk, en wat voor ons druppel was in de emmer... dat weet jij ook wel, dat was Heijmanshof. Ja. Uh, volgens de stukken van de gemeente hadden daar 100 woningen gepast. Maar uiteindelijk na participatie uh, is dat teruggebracht uh, tot 50. En wij hebben toen een amendement ingediend om daar in ieder geval 70 van te maken. Dat was nog als een soort uh, handreiking. We wilden eerst 100, dus dat hebben we ook gemeld intern. Van wij willen naar 100. Nou, dat was al heel snel duidelijk. Dat gaat hem echt niet worden. Toen was 70 de op het randje, 70 woningen was nog van ons een handreiking uit. Omdat we ook begrip hebben dat die mensen daar... Nee. Uh, ook wel een plan moeten dragen. De mensen in de omgeving. Maar toen zelfs die handreiking onbeantwoord bleef... toen hebben we uiteindelijk daar de conclusie, conclusie ja. uh, uitgetrokken. Okay. En daarom verbaast het me ook wel enorm... dat jij zei het net in het interview met Kevin-Stefan dat zij nu weer in hun verkiezingsprogramma hebben... dat ze 65 ja, willen. staat erin. Ja, ja, ik kan daar echt met mijn hoofd niet bij. Dat je dat twee <lacht> Misschien jaar moet je dat zet... nog eens aan meneer Stefan ja, vragen... Dat hoe dat zit. Zeggen, maar dat je twee jaar geleden een, een voorstel afschiet... op vijf woningen, verschil wat wij eigenlijk hadden gewild... en nu zet je doodleuk in je verkiezingsprogramma. Ja, ik vond dat ook... Uh, het zit nu zelf de het over verantwoordelijk bestuur. Ik vond het ja. grappig om te lezen. Over verantwoordelijk bestuur, daar staat ook wat in... over ja. uw uh, programma. Goede samenwerking, veilige sfeer, wederzijds respect... Uh, die hele quote zin, die, die lees ik ongeveer bij alle partijen. Uh, hoe, hoe staat u daar nou in? Want ja, we moeten samen praten met elkaar. staat in uw, uh, in uw krantenstuk ook. Het staat ook in uh, het coalitieprogramma. Zandvoort verdient een stabiel bestuur, dit vraagt om een waar raadsleden en wethouders met respect omgaan, ja. uh, is het slecht gegaan? En gaan we nou uh, naar de voorkant kijken om het beter te maken? Nou, van... En zo ja, hoe? Nou, ik denk allebei. Ik denk dat er dingen slecht zijn gegaan. Maar tegelijkertijd vind ik ook wel, en dat stoort me wel een beetje... is dat de waan van de dag heel erg is dat het heel erg slecht gaat. En dat, daar ben ik het niet zo mee eens. Maar dat is dat wel de waan van het afgelopen... Zandvoortse publiek. Ja, dat is de waan van het publiek. Maar dat komt ook door vraagstelling, zoals jij hem nu zegt... omdat het de afgelopen jaren slecht gaat. En ook weer in het Haarlems Dagblad gaat het heel erg over onderlinge verhoudingen. En in de Zandvoortse krant, met al die verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen... gaat het heel erg in op, oh kijk, het is slecht gaan... Maar kijk eens over de schutting bij Bloemen. Nou, hoeveel wethouders hebben die niet gehad? Ik las toevallig van de week een stuk in de krant over Lelystad... dat er vier wethouders zijn omgestapt in een week. Nou, het, het, is vang... niet, het is niet Zandvoorts eigen, maar het is wel... Het is wel... Eigen. En het, het is wel... wel heel Zandvoorts eigen om dat dan heel negatief te bekijken. En oh, wat zijn die raadsleden slecht bezig? Vind ik dat er fouten zijn gemaakt? Absoluut. Zou ik het anders doen? Jazeker. Maar is het allemaal in rep en roer? Nou, ook niet helemaal. Ook niet helemaal. Ja, nou, het is... Um... Bloemendaal is natuurlijk een, een prachtig voorbeeld, want ja. het, het, daar gaat, er stapt ook iedereen op. Uh, wethouders die gooien met modder naar elkaar, uh, want je hebt een bijbaantje en noem het maar op. Maar je mag wel, uh, uh, niet, nogmaals, iedereen die er zit, hebben we het net over gehad, zijn uh, heel hardwerkende vrijwilligers. Uh, maar het gaat al zeker, zolang ik een beetje naar de politiek kijk, al een jaar of twintig mis. Ja. Maar goed, la hand... laten waarom... we naar de voorkant gaan. Daarom heb ik mijn hand opgestoken ja, om de komende jaren daarvoor in te zetten. Nou, Omdat dat komt ook. Aan dat natuurlijk. vind ik wel uitkomen in het stukje Jong Zandvoort. Over samenwerking en uh, ook als een soort van disclaimer. Dat is het bij het CDA bedoelde. We moeten het samen doen. Ja. Nou, hebben we een aantal jaren geleden een keer een raadsprogramma gehad. We gingen ook allemaal samen doen. En dat ontplofte helaas ook. Want daar had ik hoge verwachtingen van. Maar goed, we gaan naar de voorkant kijken. Um, over wethouders verliezen en uit de coalitie stappen, daar hebben we het al over gehad. We gaan naar voren toe. Mooi. Wonen. Ja. In een hoer kon je niet wonen. Ja, zeker. Zo stond hij in de krant. En we hebben heel bewust gekozen voor een uh, nou ja, aansprekende titel. Dus ik ben blij dat je hem gezien hebt. Ja, iedere partij heeft het over wonen. Maar we hebben het net ook al gehad. Uh, er is te weinig, weinig plek in, uh, in Zandvoort op het ogenblik. Waar je nu zou kunnen ja. gaan zoeken naar woningbouw. Ja. Ja, er is zeker weinig plek. Dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk uh, omgeven worden naar natuurgebieden. Dus dat is geen strenge stikstofwijze. We kunnen niet uitbreiden. Dus dan moet je, zoals het vak technisch heet, inbreiden. Dus binnen de bestaande bebouwde kom moet je kijken wat kan er dan wel. Mm -hmm. En dat is ook waar wij op inzetten in het programma. En uh, wat ook in uh, het stukje stond wat ik afgelopen week in de Zandvoortskrant uh, heb laten zetten... In Hoer kan niemand wonen. Nee. Dus uh, ik vind dat het tijd wordt dat partijen ook gewoon eens daad bij woord gaan voegen. En uh, laten zien hoe gaan we dat doen. Ja, wat mij dan een beetje verbaast is dat uh, uw partij uh, tegen uh, het onderzoek boulevard en circuitgebied uh, is. Ja. Dat, u, u zegt in het programma we hebben een goed onderzoek naar bouwlocatie is er al geweest. Nou, is er al geweest, klopt. Maar nu wordt er nog een onderzoek uh, geopperd, ja. een motie. En dan is Jong Zandvoort en OPZ is tegen. Waarom dan? Ja, nou, het is tweeledig. Aan de ene kant, kijk, ik zei het ook al, en zo staat het ook in ons programma... goed onderzoek is al geweest. Dus we moeten eens ophouden met alles maar onderzoeken. We moeten gewoon eens beginnen met wat er nu ligt. Daar is consequenties aan gaan verbinden. We hebben bijvoorbeeld de verdichtingsstudie gehad in Zandvoort. Er zijn meer dan 300 reacties op geweest van de bewoners... Mm -hmm. En dat, bureau, dat, uh, dat onderzoek dat is gewoon in het bureau laag gelegd tot 2030. En na 2030 heeft de wethouder gezegd... gaan we kijken wat we daarmee gaan doen. Ja, dat, dus? dat is toch onacceptabel. En dan ondertussen wel weer een paar onderzoeken instellen... via amendementen en moties. Ja, ik vind dat uh, heel doorzichtig. Dat is de achterliggende gedachte. Want uh, er werd natuurlijk heel veel opgeblazen door uh, twee andere partijen... dat uh, uh, Jong voor tegen het circuit was. Wat niet zo is, overigens. Nee, het is andersom. Uh, wij zijn juist voor het circuit. Omdat wij tegen dat, amendement hebben gezegd, uh, tegen dat amendement hebben gestemd om woningbouw op het circuit te onderzoeken. Daar mm -hmm. hebben wij tegen gestemd. En ook met de stemverklaring. Ja, die Noordboulevard, dus zeg maar waar de busbaan ook loopt. Daar zien we best wel kansen. Alleen het terrein van het circuit, dat is voor ons uitgesloten. Maar ja, dat was eigenlijk bij die andere partijen ook zo. Ja, maar dan moet je het ook niet in een amendement zetten. Nee, dat is ook weer zo. Um, want dat is wel zo. Daar is de discussie natuurlijk veel over gegaan dat wij echt tegen hebben gestemd met de gedachte... we willen niet op het circuit bouwen. En, uh, dat is het bommetje geweest. Ja, dat is natuurlijk het bommetje geweest in discussie. Ook een stuk in het Haarlemse Dagblad. En het is op social media veel rondgegaan. Maar uh, ik ben wel blij dat andere partijen <coughs> ook hebben gezegd... we willen niet bouwen op het circuit. Maar ja, wat ik die partijen zou willen meegeven... is mm -hmm. zet dat dan ook niet in een amendement. Goeie tip. We willen ouderen stimuleren om door te stromen naar passende woonvormen. Daar heb ja. ik net met uh, uh, meneer Stefan ook over gehad. Waar vinden we passende woonvormen? Gaan we iets bouwen uh, ja. voor ouderen? Ja. Wat is de insteek van jong, jongs antwoord voor ouderen? Ja. Nou ja, ik denk dat het erbij begint dat we moeten erkennen... dat het bouwen voor ouderen ook heel veel jongeren helpt. Omdat als ouderen dan hun huidige woning verlaten... Oh. dan kan daar weer of een gezin in of een starter in. En dat zorgt voor zeg maar, twee, die, twee, drie doorstromingen. Dus die keten die moet je op orde krijgen. Alleen wat je nu tegenwoordig vaak ziet... is dat ouderen uh, in een eengezinswoning uh, wonen... Uh, die misschien liever dan gelijk vloers gaan wonen. Dat uh, heeft ook met de leeftijd te maken. Ja, mijn opa zelf mm. woont nu al een aantal jaar gelijkvloers En die is er heel blij mee. En um, helaas verliezen ouderen ook soms hun partner En willen ze dan kleiner gaan wonen. Um, en voor die ouderen is het nu vaak gewoon de, uh, de moeilijkheid... dat het of heel duur huren is... Um, of dat, het, uh, dat de voorzieningen niet in de het zijn. Het is er niet. Zijn. Ja, bij die duinwachter komt nu wel een, ja, een aantal. Ja, dat, dat, ik, ja. dat wordt opgenomen in het project. Ja. En dat is natuurlijk mooi. Ja. Um, we, er staan heel veel projecten op stapel. Hè. Daar hebben we het net ook al over gehad. Over al die braakliggende stukken. Uh, zou Jong Zandvoort daar initiatief op willen nemen... om in die bouwprojecten ook uh, senioren plets ja, te zetten? Ja? Absoluut. Ik denk dat het niet, geen hele gekke gedachte is. En dat is ook eigenlijk ook een beetje de geest van de zin dus die in het verkiezingsprogramma staat. Ik denk dat het niet gek is als we één woningbouwproject kiezen. Bijvoorbeeld hier bij de Tolweg. Mm -hmm. Uh, waarvan we dan zeggen, dat wordt specifiek op ouderen gericht. En daar maken we dan een zorgcomplex van met zorg in de buurt... maar wel zelfstandigheid, dus dat, ze een eigen, dat ouderen een eigen keuken en badkamer hebben... gelijk vloers met zorg in de buurt als mm -hmm. nodig is. Ja, landelijk en, uh, wordt er ook... Dat is zeker iets waar wij uh, op willen inzetten. Ja, landelijk wordt er ook echt groep van... Uh, ja, uh, um, oude, oude mensenhuizen, bejaardentehuizen bestaan helemaal niet meer. Hè? dus Vroeger ja, had je in Zandvoort antwoord drie of ja. vier bejaardentehuizen. Nou, over de ouderenzorg wil ik wel wat zeggen... want dat zit mij echt heel erg, erg uh, aan het hart... Mm -hmm. Ik werk natuurlijk voor de BBB en ik ken Nicky voorbij heel goed. Dat is een oud-collega van mij. Ze is staatssecretaris geweest voor de ouderenzorg. En zij had 500 miljoen per jaar structureel geregeld om gemeenten te ondersteunen voor ouderenhuisvesting. Er is heel goed onderzoek gedaan door PwC over wat de behoefte van ouderen. Nou ja, daar heeft zij een pot, pot geld voor beschikbaar gesteld. En die potgeld is nu in het coalitieakkoord geschrapt. Daar is gewoon 500 miljoen te ouderen, ouderenzorg gekort. Ja, en dan denk ik hoe Kevin Stefan hier net zit... en hoe D66 VVD dat hier in hun programma hebben. Mm -hmm. Nou, ik zou zeggen stuur je partij in Den Haag een mailtje... want die heeft <laughs> ja. het geld geschrapt. Ja, oké, okay, duidelijk. Maar ja, Jongsantwoord wil daar wel wat aan doen. Ja, uh. absoluut. En wat ik zeg, het is, ik, ik zou het echt geen gekke gedachte vinden. Daar zijn wij best voor om gewoon één woningbouwproject... Uh, aan te wijzen ja, of, zeggen, daar gaan we voor ouderen bouwen. Met voorzieningen in de buurt, ook of, waar vervoer goed nee, regelen. Of, of deels, zodat een aantal partijen gewoon uh, een aantal projecten... een stukje voor ouderen ja, doen. Want er zijn natuurlijk duimacht, mensen die ja. geen zorg nodig hebben... maar die willen wel hun, hun huis doen. Uh, ja. Goed, we gaan ja. verder. Uh, openbare ruimte. Ja, daar heb ik het net met uh, meneer Kevin, uh, Stefan ook al over gehad. De openbare ruimte mist samenhang en kwaliteit. Plekken zoals entreegebied en delen van het centrum liggen rommelig bij. Het is een ja. beetje hetzelfde verhaal, hè? Um, dit was vier jaar geleden ook al in het partijprogramma opgenomen. Ja. Het is opgenomen in het coalitieprogramma. Er gebeurt gewoon niks. Nee. Hoe, hoe gaat Jong Zandvoort dat nu aanpakken? Want ik heb het net aan uh, meneer Stefan ook uh, gevraagd... en die had ook al een oplossing, dacht hij. En Jong? Nou kijk, we moeten eerst, ten eerste begint het met erkennen... dat de manier hoe we het nu aanpakken... niet alleen dat het niet van de grond komt... maar gewoon de manier hoe we het nu aanpakken... dat dat niet werkt. Daarom hebben wij ook in het verkiezingsprogramma gezet verderop bij ambtelijke organisatie... dat we willen dat het fysieke domein weer in beheer van Zandvoort komt... en niet meer bij Haarlem. Dat we willen dat gewoon mm -hmm. ambtenaren vanuit het raadhuis werken... en dat die binding met het dorp dan beter wordt. Ik denk dat dat al een stap is... Uh, want, want wat, wat gaat er nu mis en het dan? beter ontwikkelen van de openbare ruimte. Mm -hmm. Ja, ik denk wat er nu misgaat... en dat is, uiteindelijk heeft er ook aan bijgedragen... waar wij uit de coalitie zijn gestapt... is dat uh, als er een project wordt aangewezen als kansrijk... dus neem bijvoorbeeld uh, Heijmanshof... waar wij door uit de coalitie zijn gestapt... Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld de Pleinen-studie. Ja, als dat wordt aangewezen, daar gaan we wat mee doen. Dan gaat dat de ambtelijke molen in. En dan duurt het een paar jaar voordat je daar weer wat van terug hebt. En maar, in een paar dan, jaar wordt er misschien een keer een plantje bij gesnoeid. Maar verder echt fundament, fundamentele stappen gebeuren er niet. Maar dan ga ik dezelfde vraag stellen als ik aan uh, meneer Stefan gevraagd heb. Is de raad dan niet bij macht om te zeggen, we gaan nu de grote krog doen? Nou ja, in principe zou dat moeten kunnen. Alleen dat is wat ik zeg. De manier waarop, als, stel nou dat de gemeenteraad morgen zegt, we gaan de kroch renoveren dan is dat een opdracht die wij geven aan het ambtelijk team. En dat ambtelijk team moet dat gaan uitwerken. Alleen wat mijn probleem daar juist mee is... is dat die ambtenaren vanuit Haarlem werken... en dan aangestuurd worden door een leidinggevende van de gemeente Haarlem. Mm -hmm. Ja, en ik vind dat gewoon niet werken. En ik denk dat heel veel zandvoorters dat ook voelen. Dat dat niet werkt. Dan zouden dus een aantal ambtenaren weer terug moeten naar Zandvoort. Ja, en daar is voor. Jong altijd uh, uh, sterk voor geweest. Ja. Ik proef dat nu ook een beetje bij, bij andere partijen. Ja. ja, ik vond het net in het interview bij Kevin Stefan... vond ik het al een behoorlijke opening... Nou ja, daar valt dus over te praten. Ja. En um, die loketten die, die zijn dus ook duidelijk voor zantwoorders dan. En dan kan je er binnen lopen ja. en nu moet je afspraken maken. Noem maar op. Um, nou ja, en zelfs als je een afspraak wil maken, is het nog vaak moeilijk. Ik denk ja, heel klok. veel met projectontwikkelaars. Maar, dat maar ook is een... gerelateerde vergunningen. Die sturen gewoon mailtjes naar de omgevingsdienst en die krijgen geen antwoord. Ik ja, geen antwoord, nee. Zo, zo, een stukje digitalisering heb je nog wat, uh, wat Ja, over, ja niet alleen digitalisering, <laughs> maar gewoon toegankelijkheid. Ik wil uh, naar de veiligheid. Ook... Een ding wat je bij andere partijen ook ziet, ja. is de aanwezigheid van handhaving en politie. Dan hebben we het weer over die capaciteit. Um, wat, wat is de insteek van jong Zandvoort? Hoe, hoe willen jullie dat aanpakken? Nou, dat is natuurlijk een mooie ja. kreet, maar ja, nee, zeker. En um, kijk, het gaat natuurlijk altijd over uitvoerbaarheid. En wij hebben ook in de inleiding van het friese programma gezet dat we hier vast ook gelezen hebben. Is, uh, wij kiezen ervoor om geen enkele belofte te maken. Mm -hmm. We maken maar één belofte... en dat is dat wij zullen knokken voor alles wat in het programma staat... en zullen knokken om Zandvoort een beetje mooier te maken. Maar als we het dan hebben over de veiligheid... kan ik beloven dat er morgen meer agenten zijn dan gisteren. Dat kan je nee, niet beloven. Maar de inzet in het programma is, is dat we de zichtbaarheid gaan versterken. Dus wat je nu bijvoorbeeld in het zomerseizoen hebt... we hebben de afgelopen jaren veel onveiligheid gehad op de boulevard. Mm -hmm. En dan wordt er ingezet op uh, agenten vanuit de regio... Zeg maar, bij opschaling van een dreigingsniveau naar Zandvoort halen. Ik denk dat dat een hele goede stap is geweest. Daar moeten we ook zeker mee doorgaan. Um, en wat ons accent daarin is, laat ik het zo zeggen... is uh, dat als die agenten dan vanuit de regio naar Zandvoort gaan... dat ze niet alleen maar uh, vanuit het politie politiebureau beschikbaar zijn als nodig is... maar dat ze ook op straat uh, lopen en bij wijze van spreken politieauto bij het station neerzetten. Omdat wij denken dat als je uh, als onruststokers vanuit het station of vanuit... Uh, vanuit, uh, nou ja, misschien met de fiets uh, richting Zandvoort mm -hmm. komen... als die al gewoon, als ze aankomen, politie en handhaving zien... heeft dat een preventieve werking. Dat dus klopt. dat is wat wij daarover zeggen... is dat we willen dat het preventief gaat werken... en nou, dat het wat, dus zichtbaar is. Wat u net aanhaalt, werkt natuurlijk twee kanten op. Hè? We kunnen al die uh, um, agenten wel naar Zandvoort halen... maar als het in Bloemendaal een bom ontploft... zijn ze allemaal in, Bo in Bloemendaal. Ja, maar het systeem wat er nu is... en daar ben ik best wel uh, enthousiast over... ik heb het daar ook vaker met de burgemeester... en met de politie zelf ja. ook over gehad... Uh, maar het systeem wat er is, is als er in Zandvoort uh, een incident is... dan is er capaciteit vanuit Bloemendaal, Heemstede, Haarlem... Klok. om politie naar Zandvoort te halen. Klok. En in Bloemendaal, Heemstede, Haarlem... daar komt dan politie van, uh, ik noem maar wat Amstelland... Ja, dus bij Amstel de Oude Kerk aan Amstel. Of bijvoorbeeld Haarlemmermeer. En, en vanuit de regio is dat een soort waterbed-effect... dan richting de kust. Ja. En dat is best een goed systeem. En wat wij daarvan zeggen... is dat je dus die zichtbaarheid daarvan moet verhogen. Okay. En niet alleen in <tus> de zomer... want daar, daar had ik het net over, die veiligheidsincident in de zomer... Maar dan heb ik het bijvoorbeeld ook. Ik woon zelf al nu bijna negen jaar denk ik in Nieuw-Noord. En daar heb je ook echt de onveiligheid zien toenemen. En uh, met uh, drugsdeals op straat. En, en, uh, dat is wat CDA om... ook zegt. hè? Die, uh, meneer Stefan die woont ook in Noord. En die ja. komt ongeveer met hetzelfde verhaal. Um, daar moet dus zeker wat gebeuren. Absoluut. En dat is niet alleen zichtbaarheid. Ja. Nee, ik denk wat, waar ik echt wel een omslag in wil maken... is dat het vaak gaat over veiligheid op het strand en in het hoogseizoen maar dat we ook meer, meer mogen stilstaan bij de onveiligheid die er gewoon in de woonwijk is, dus met name in Nieuw-Noord. Ja. Ja. Ja. Ja. Die kant gaat wel op. Uh, Jong Zandvoort wil geen AZC in Zandvoort. Eén, <coughs> um, hoe rijm je dat met, het, met de spreidingswet? Ja. Twee, Zandvoort moet volgend jaar 85 asielzoekers opvangen. Uh, Waar ga je die later dan? Nou, we hebben op de korte termijn een deal gesloten met Velsen. Dus Klopt. Uh, de komende, zeg maar, op, voor korte termijn... Wordt er niks? Uh, is er geen taakstelling zoals dat heet? En op lange termijn, ja, daar kan ik heel eerlijk over zijn... het is misschien niet populair, zeker niet bij bestuurders... maar ik vind de spreidingswet een gedrocht van het, uh, middel om gemeenten te verplichten... om een probleem op te lossen wat het Rijk zelf heeft veroorzaakt... Mm -hmm. en ook door het Rijk moet worden opgelost. Maar je wordt wel aangewezen voor 85 uh, asielzoekers? Ja, dat kan. En wat wij daarover in het programma hebben... is dat wij daar geen uitvoering aan willen geven. Oké, okay. Dus, ja, onder verantwoordelijkheid van Jong Zandvoort zullen wij nooit inzetten op, uh, op het realiseren van AZC. Oké. Okay. Um, wat ik ook uh, uh, aardig vond is economie en toerisme. Um, vier jaar geleden kwam het woord Feestweek al uh, te sprake. Ja. Dat lees ik nu ook uh, drie keer. Is het eigenlijk niet van de grond gekomen? Behalve de paardenkoers ja. hier is er weer. Dat is echt een fantastisch initiatief. Daar waren wij ook trots sponsor van. En, uh, maar je zegt het is niet van de grond gekomen. Ik denk wel dat er stappen zijn gezet. Dat we er nog niet zijn, ben ik helemaal met je eens. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen periode van het Racefestival. Uh, ten opzichte van de drie jaar daarvoor, zeg maar. Hè, ik denk dat daar echt wel gigantische stappen zijn gezet. En daar moeten ook alle credits voor naar de organisatie. En daar hebben wij vanuit de gemeenteraad echt op ingezet om die organisatie op orde te krijgen. Want uh, onder leiding van de vorige directeur, zeg maar, die er tot uh, afgelopen editie nee. zat, kwam het niet van de grond en werkte het niks. En wij hebben daar toen heel hard op gedrukt dat met het budget wat ze hadden, dat dat echt ondermaat was. Er is uiteindelijk een bestuurswisseling gekomen. De nieuwe bestuurder Rob Langenberg heeft dat fantastisch opgezet en daar mogen ook credits voor. Maar ik denk ook dat onze druk vanuit de gemeenteraad daar zeker aan heeft bijgedragen. De feestweek, of de, de Zandvoortbion, is natuurlijk een prachtig ding ja. wat loopt. En het, is, het gaat ook goed. De hele week was het feest in de Haldenstraat bijvoorbeeld en op het het ja. is wel een beetje te druk af en toe, maar het moest dicht. Dat is ook een, een handhavingsprobleempje dan. Ja, ja we hebben toen voor de, voor de toegang tot de wij ja, een motie ingediend... over dat je dan misschien met een bandjesysteem kan werken... zodat je in ieder geval geen minderjarig ook alcohol schenkt. Dat vinden wij wel, dat is het afgelopen jaar nog niet goed uitgevoerd. Dus daar willen wij dit jaar echt verbetering voor zien. Ja, de grap was dat je dat bandje moest je daar halen... Ja. En je ging hier naar binnen. Dus ja, een aantal ja. gasten, die, die wilden al naar binnen. Maar ja, hier moet je bandje halen. Ja. Dus dat, dat moet inderdaad ja, dat anders moet worden. Ja, worden. En als we het hebben over het racefestival... willen wij er in ieder geval structureel en meerjarig ook op inzetten... dat het, Naarraad, het vertrek van de Formule 1 ook gaat blijven. Daar wil ik naartoe. De Formule 1 die stopt. Ja, en of u nog terugkomt, ja, doodzonde staat hier ook dik. Inderdaad, erg jammer. Ja. Want het is ook een punt van jullie programma. Hè. En dan kom je weer op die week uit. Uh, hoe, hoe ziet het eruit als uh, de F1 weggaat? Wil ja. je dan naar uh, DTM of een losse week? Nou ja, wij willen in ieder geval inzetten op iets van een uh, race-evenement... op het circuit wat veel uh, gasten trekt. Mm -hmm. Dan heb je in ieder geval een vaste aanwas ook. En uh, wij willen daar omheen ook gewoon weer een, uh, nou ja, een soort ge gelijke van uh, Zandvoort Beyond. Dus dat we er een feestweek uh, omheen organiseren. Ook gericht met activiteiten voor Zandvoorters van bijvoorbeeld de zeepkistrace, race vond ik erg leuk dat ja, dat, dat er terug was. Ja, en uh, dat Yves biegens op de donderdagavond, nou dat was echt een hoogtepunt. En dat soort dingen willen we houden. En als het niet met Formule 1 kan, dan moeten we daar een ander race-evenement... Uh, <coughs> weer het circuit te genereren. Dus dat wel gekoppeld houden? Uh, ja, bij voorkeur wel. Ja. Maar dat gaat echt specifiek over die feestweek. We willen ook wel evenementen jaar rond inzetten... om Zandvoort gericht aantrekkelijk te houden. Bijvoorbeeld in het voorjaar met vloed wat er nu aankomt. Ja, dat komt er heel daar zijn we heel blij mee... En uh, zo vind ik dat je door het jaar heen meerdere evenementen kan gebruiken. En bijvoorbeeld dan een feestje gekoppeld aan een race-evenement. Mooi, mm -hmm. ja, we gaan weer een stukje muziek draaien. En, uh, welke dame mag er nu zingen? Alison Moyet met uh, The Old Devil Cold Love. Oké. Okay. Oké. Okay. zijn er weer in. Tussendoor hebben we nog even een gesprek... over woningen, woningbouw, passagepanden, noem het maar op. Maya heeft ook al een plan... die wil ook de, de, de, ja. de ouderen bij de passagepanden hebben. Maar goed, we hadden het over het vertrek en het toekomstige circuit. Daar vind ik toch een opmerking over... Uh, dat de verhoudingen verslechterd zijn met het circuit. Ja. Hoe, hoe merkt u dat? Nou, het is met name toen rondom die periode geweest... van de vermakelijkheidsbelasting. Dat die is ingevoerd, dat toen echt... Uh, nou ja, Vanuit het circuit, ik ben er niet zelf bij geweest, maar hoe ik dat heb meegekregen... is dat vanuit het circuit richting de gemeente echt de deur dicht is gezet. En kijk, wat ons Jong Zandvoort betreft is een, verhouding tussen, een goede verhouding tussen het circuit en de gemeente echt essentieel. En niet omdat wij graag aan tafel willen zitten bij grote evenementen. Maar wel omdat dat circuit zo vervlochten is met Zandvoort. Eens. Dat het echt in het belang van ja. de inwoners is dat het, dat het circuit en de gemeente goed met elkaar samenwerken. En ik denk dat je dan ook veel meer kan bereiken. waar we het bijvoorbeeld net over hadden. over race evenementen blijven organiseren. Um, als je dat vindt, hoe ga je daar mee om? Ga je daar een motie over indienen? Gemeente, circuit, gaan we met elkaar praten? Nou ja, ik ben wel bereid om in die zin over mijn eigen schaduw heen te stappen. Kijk, het is geen geheim dat Jongs Antwoord daar ook heel, over, heel uitgesproken over was. over die vermakelijkheidsredublieven. Ja. Ik heb er onlangs zelf ook nog wat in de commissievergadering bij de gemeente over gezegd. Um, over dat toen bij RTL het nieuws bracht dat uh, de directie 20 miljoen euro had verdiend. Terwijl de prijzen van de kaartjes alleen maar omhoog gingen. Mm -hmm. Ja, ik ben best wel bereid om daarin over, in mijn, eigen schaduw, uh, over mijn eigen schaduw te stappen. Weet en daar weet het praten. moet natuurlijk van beide kanten komen. Ja, het moet van twee kanten komen. Eens volwaardig milieuplein op het gemeenteterrein van Nieuw-Noord. De inrichting ja. van het milieuplein Heemseed is goed. Goed voorbeeld ervan. Is uh, standvoort daar niet een beetje te klein voor? Nou, ik denk dat dat meevalt. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld het terrein van uh, de gemise, ik denk dat daar Milieustraat heel goed zou passen. Maar het moet ook effectief zijn. Ja, zeker. Het moet effectief zijn. Als je een plein dus aanlegt best... wat uh, nauwelijks gebruikt wordt... heeft dat niet zoveel zin. Nou zie ik ze nee, wel zeker. in de rij staan bij heemsteden, Maar Ja, ik wou net zeggen... kijk eens hoe lang die rij bij heemsteden is in het voorjaar... als er een keer zonnetje schijnt en de mensen gaan klussen... dan sta je daar gewoon lang in de rij. Dus ik denk dat die vraag er zeker is. En dan uh, denk ik dat we dat ook moeten willen faciliteren. Mm -hmm. Want dat is een beetje de gedachte die er ook achter zit. En dan kom ik ook weer terug op wat we net bij de openbare ruimte hadden. De manier hoe we het nu aanpakken werkt gewoon niet. Dus een afspraak maken om je grofvuil op te laten halen, dat is heel leuk. Maar als mensen met het vuil zitten, kun je moeilijk zeggen... ik laat het drie weken op de stoep staan. En Wat dat, overigens wel gebeurt. Ja, dat is het. Het gebeurt nu omdat die mensen met het vuil zitten. Ze willen het kwijt en dan komen ze erachter... hé, hey, ik moet eerst een afspraak maken. Mm -hmm. En dat is onwenselijk, maar het gaat zo. En uh, dat is eigenlijk waar Jong Zandvoort... ik zei het net ook al bij openbare ruimte, maar dus ook bij afvalbeheer... wij willen echt gewoon naar een systeemwijziging toe. Niet alleen maar een wijziging in hoe vaak ga je het ophalen... maar echt een wijziging in hoe ga je er naar kijken. We gaan het zien. Prullenbakken met grotere openingen. Ja. Dat is ook wel leuk. Ja, je ziet tegen, ik, ik heb natuurlijk lang bij de viskraam op, uh, op de boulevard bij mijn vader gewerkt. Ja. En ik kom zelf in dus van de zomer ook vaak op het strand. En je ziet tegenwoordig gewoon heel veel dat strandtenten zelf grote containers buiten zetten. zodat mensen hun afval kwijt kunnen. Want als ik zelf op het strand zit, doe ik het ook. Dan heb je een tasje waar je je afval in doet. En in de prullenbakken van de gemeente kun je die nu niet meer kwijt. Dus vaak gebeurt het dat mensen dat tasje dan naast de prullenbak zetten... dan wordt het opengepikt door een mail als er nog iets van voedsel of zo tussen zit. Wat, wat, wat ja, en, en daar krijg je zwerfafval van. Okay. Dus ik denk dat het dat soort kleine dingetjes zijn... in hoe groot is de opening van de Praktisch prullenbak. Praktisch aanpakken. Praktisch aanpakken. Eens. Um, parkeren. Ja. Parkeren was natuurlijk het hot item van Jong Zandvoort vier jaar geleden. Vier, ja. vier jaar geleden. Daarom hebben jullie ook heel veel zetels gekregen. Niet alleen daarom, maar ook rond. Maar dit was wel het het item... Um, hoe is het nu met parkeren? Zijn jullie nu tevreden of moet er nog wat veranderen? Nou, ik denk dat het parkeren beter is geregeld dan vier jaar geleden. Dat is wel echt een understatement. Vier jaar geleden, ik las dat onlangs toevallig terug. Um, was er een bewonersbijeenkomst waar gewoon een wethouder en een ambtenaar zijn bedreigd? Nou, die druk is echt wel van de ketel. Mm -hmm. En ik denk dat dat zeker onder andere te danken is aan de wijzigingen die wij hebben doorgevoerd. Uh, maar als je vraag is, is het parkeersysteem nu af en zijn we blij? Nee, dat is het absoluut niet. Want je ziet ook in het programma dat wij daar echt wel wijzigingen nog in hebben. Ja. Um, terugbrengen naar de ambtelijke organisatie. Um, hoe, hoe ziet u dat? Dat er een ambtenaar komt die dat gaat uh, beheren? Ja, uh, vroeger, ja, maar... had je, vroeger had je parkeerbeheer in Zandvoort. Ja. Dat is al heel lang geleden. Maar, uh, ik lees ook in andere partijen over apps, speciale apps. Um, hoe ziet Jongs Zandvoort dat? Want nou, ik moet weer eerlijk weer... zeggen: de app werkt toch? Ja, het, het werkt als je weet hoe het werkt. Maar heel toegankelijk is het niet. Ik, ik spreek veel mensen die dan... Het is natuurlijk geen app, het is een website... die je als app op je telefoon kunt verbinden. Maar ik spreek veel mensen die dat echt nog wel... vervelende dienstverlening vinden. Dus dat is in ieder geval stap 1, is Dat we het gebruiksvriendelijker willen maken. Dus gewoon een app. En je ziet ook in het programma dat we inzetten op niet alleen een parkeerapp... maar ook gewoon een app waar je meldingen kunt maken voor openbare ruimte. Dat moet allemaal in één app te vinden zijn. En uh, als je het hebt over hoe ga je dat beheer regelen... Nou ja, het is nu geregeld met parkeerservice. Mm -hmm. En ik denk dat we het daar wel toch over eens kunnen zijn... dat die dienstverlening echt wel belabberd is. We hebben het heel vaak gehad de afgelopen jaren... dat als het met hemelvaart dat er zon staat... Nou, dan weten wij allebei, dan is het in Zandvoort heel druk. Maar dan is er bij parkeerservice uh, niemand aanwezig... voor als er een keer een storing is. Dus volgens mij is twee jaar geleden hadden we een storing dat het heel druk was. En dan is er niemand om dat te verhelpen. En toen hebben mensen het hele weekend gratis kunnen parkeren... Dus het beheer van parkeerservice daar willen wij vanaf. Dat is al jaren ondermaat. We hebben ze vaak de kans gegeven om mm -hmm. te verbeteren. dat het niet gebeurt. Um, dus we willen dat in eigen beheer nemen, zodat uh, wij in ieder geval daar weer zelf controle over hebben. Helder. Dan komen we even terug op die andere app die, uh, die jullie uh, ook graag willen hebben. Um, nu moet het via de website. Ja. Um, weer mijn halen. Ja. Jong Zandvoort is altijd, heeft altijd geroepen: Zandvoort moet Zandvoort blijven. Ja, vinden we nog steeds. Ja, dat begrijp ik. Maar hoe, hoe denk je er dan over dat de Zandvoorten uh, dat moet in Haarlem moet doen in Mijn Haarlem? Ja, nee, ik vind dat een verschrikkelijk systeem. Ik heb het zelf, zelf toevallig onlangs gehad. Uh, ik ga binnenkort het huis uit, ik ga verhuizen. En dan moet je een verhuizing doorgeven. Ouders blij. Ja, <laughs> dan moet je een verhuizing doorgeven. Maar dat gaat allemaal via Mijn Haarlem. En dan krijg je een bevestigingsmailtje van de gemeente Haarlem. En dan krijg je een brief van de gemeente Haarlem. Ja, dat is toch, sorry, maar dat is toch belachelijk. En dan die ambtelijke samenwerking is verkocht met het verhaal... we blijven zelfstandig en we hebben zelf invloed op alles. Maar dat is het, daar is het uiteindelijk gewoon niet op uitgelopen. En dat is waar je in ons programma, denk ik... in tegenstelling tot andere partijen... echt ziet waar wij een wijziging in willen ik, doorvoeren. Ik voelde toch een beetje twijfel bij uh, meneer Stefan daarover net. Ja, nou ja, ik, wat ik denk, hoe het bij andere partijen ligt... en dat vind ik best wel jammer... is dat iedereen het probleem wel ziet... maar niet wil erkennen hoe we er gaan komen. Want laten we eerlijk zijn, het gaat meer geld kosten... Als je als gemeente zelf ambtenaren in dienst wil nemen... dat wordt waarschijnlijk duurder dan dat je het van iemand inhuurt. Uh, zeker als je het inhuurt op een vast contract. We hebben met Haarlem natuurlijk een vaste overeenkomst. Dus wij zijn ook bereid om daar geld voorbij te leggen. En dat is de keuze die wij erin maken. Omdat we denken dat dat heel, heel uh, effectief is. Omdat ja. je alles dan weer in eigen beheer hebt. En niet meer voor een project of voor een aanvraag naar Haarlem moet. Ja, de uh, dienstverlening en digitalisering... daar zijn we nu al een beetje op aangeland. Hè? Ja. Punt 13 overigens. Iedere melding van openbare ruimte moet binnen een maand afgedaan worden. Ja. Is afgedaan ook opgelost? Ja, wat mij betreft wel. Kijk, en het, dan komen we weer terug ook op uh, wat in onze inleiding staat... of kun je het beloven? Ja, dit is gewoon de kant waar wij op willen. Omdat wij gewoon zien dat het nu fundamenteel niet werkt. We is de een... maand dan niet erg kort? Ja, dat kan. Maar als er een lantaarnpasstuk is, moet dat, toch, moet dat toch ook geen twee maanden staan? U raakt een gevoelige snaar over lantaarnpalen. Is dat zo? Ja. Ja. Nou ja, dat is precies waar deze zin in het Friesprogramma vandaan komt. Is dat als er meldingen worden gedaan in de openbare ruimte... maar dat kan ja, ja. ook zijn, bijvoorbeeld het rode fietspad langs de brandweer. Daar was een jaar geleden, waren die werkzaamheden daar aan het spoor. Ja, daar hebben al die voertuigen uh, op die stoep gestaan daar, zeg maar. Hè. <kijf> nou, die stoep heeft er gewoon nog weken, maanden lang verloederd bij gelegen. Ja. Als ik daar zelf wandelde, ging, brak ik bijna mijn nek erover... en dat heeft het fietspad net zo gelegen. En, en ik dat net... is waarvan wij zeggen, dat moet echt fundamenteel ja, ja. anders. Nou, Ik had het net over die lantaarnpalen dat je daar wat mee raakt. Toevallig heb ik zelf een onderzoekje gedaan over lantaarnpalen. Okay. En ik heb een, een aantal meldingen gemaakt. En daar staat onder, afgehandeld. Maar okay. de doet het nog steeds niet. Nee, ja, maar dat is precies het probleem. Ik weet nog één uh, project waar ik me echt heel erg voor heb ingezet. Toen ik net commissielid was. Toen waren de lantaarnpalen op het Zandvoortse stuk twee jaar geleden. Ik weet niet of je dat nog weet. Want, ja. Ja, dat is, heeft natuurlijk dan misschien iets hogere prioriteit omdat het toegangsweg is. Uh, maar wat Liander, uh, die gaat zeg maar... als er één pas stuk is, is het misschien de lamp, zegt de gemeente. Dan kan de gemeente hem vervangen. Maar als er echt een rijstuk is, dan is het vaak uh, de stroom eronder. Dus dan moet Liander het oplossen. Dat is vaak het verhaal hoe het verkocht wordt. En uh, wat Liander toen zei, is... Uh, er ligt als het ware een stapeltje meldingen bij Liander. En daarvan kan de gemeente zeggen wat de voorrang daarvan wordt. Dus toen heeft de wethouder Martijn Hendricks gezegd... die Zandvoortselaan, die gaat nu bovenop de stapel, die gaat als eerste... Okay. En ik wil eigenlijk toe naar een systeem waarin je dat uh, blijft toepassen. Dus als er een uh, lantaarnpaal stuk is, uh, dat de gemeente invloed gaat krijgen in... Uh, jongens, we willen dat het binnen zoveel uh, werkdagen of weken of noem maar een termijn... maar het is gewoon belangrijk dat mensen weten uh, dat daar ook een uh, vervolg aan komt. Oké. Okay. Uh, duurzaamheid. We hebben het al over gehad. Parkeer ja. hebben we het over gehad. Mobiliteit. Um. Het gaat over het uh, stukje over de zeeweg. Dat is duidelijk in het uh, programma ook. Ja. Uh, de provincie maakt dat uit. Kan Zandvoort daar echt druk op leggen? Uh, Jongens, Zandvoort Absoluut, heeft een enquête gehouden. Uh, ja, we uh, hebben een petitie, gestart, een, petitie gestart. een petitie gestart. Bijna 2.500 keer getekend. Terwijl het participatietraject van de provincie om tot dit project te komen. werd 200 keer getekend. Dus hebben wij tien keer zoveel respons. Mm -hmm. ja, en dat, uh, Nu gaat de provincie die proef ongewijzigd doorzetten. Dat vind ik een enorme misser. Maar als je het hebt over. Uh, kan Zandvoort daar invloed op uitoefenen? Jazeker, want vorige week heeft de provincie een verkeersbesluit getekend. En daarin noemen ze ook als reden, als onderbouwing waarom ze het doen... is dat de regio het wil. En dan noemen ze Heemsteden, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. Dus als de, gemeente het als, als de provincie het als argument gebruikt dat de gemeente het wil... Ja, dan denk ik zeker dat de gemeente er ook meer druk achter kan. Maar als dat daar staat, uh, waarom zegt de gemeente niet... van je moet Zandvoort uit dat besluit uh, schrappen? Nou, dat is precies mijn punt. Dat hebben wij ook voorgesteld. En maar dat gebeurt niet, omdat het college erover gaat... en niet de gemeente gaat. En het college okay. heeft dat geweigerd. Ja. Dus het college is er wel mee akkoord dan met die proef? Nou ja, in feite Mag wel. Je nou was, stellen. Als jij de provincie laat zeggen dat jij het wil... dan denk ik, ja, dan kun je feitelijk zeggen... misschien wil ik een ander detail... maar dan ga je wel akkoord met de proef. Mm -hmm. uh, en ik heb mobiliteit. het college daar ook andere dingen... sorry dat ik je onderdek, <laughs> ja, ik heb het college ja. daar ook andere dingen over horen zeggen. Gert-Jan was wel heel erg kritisch in het begin... waar ik blij mee was. Maar uiteindelijk, als het dan toch zo als argument... in een verkeersbesluit van de provincie wordt genoemd... dat de regio het wil ja, dan kun je niet anders zeggen dan dat het college er ook voor getekend ja, heeft. Ja. Nou, maatschappelijke ondersteuning. Het gaat weer over die minima die van ja. uh, ons daar hebben we het net ook al over gehad. 100, ja. 130%. Dat is gezamenlijk gedaan, hè, vind ik. Dit ja, is niet, niet, niet alleen een, een, een speerpunt geweest ja. van jullie. Nou, we hebben het in de campagne ook al speerpunt gehad. Maar dat was wel een goed voorbeeld over hoe we met meerdere partijen ja, samen dat, hebben gewerkt. die kant wil ik op. Want meneer Stefan heeft het gedaan. Um, mevrouw Kopen kwam daarmee en, en, ja. en Karim kwam daarmee. Dus wat dat betreft is het, uh, is het wel goed. Uh, we beginnen sport. Ook, uh, jong Zandvoort wil minder sporten, dan kom ik ook weer. Meer sport, uh, je zijn minder, maar meer. meer ja, wat willen wat, wat, wat, wat, wat, wat, jullie daar verder nog mee? Nou, wat wij vinden is, we hebben wel sportaanbieding uh, in Zandvoort. En uh, wat wij daar eigenlijk van zeggen is, we willen daar een enorme kwaliteitsimpuls aan geven. Mm -hmm. Dus ik heb zelf jarenlang gevoetbald, nog steeds af en toe. En als je dan op de fiets naar Duintjesveld gaat, nou ja, heel gezellig is het niet. Het is pikken donker en... Uh, ja, ik kan me voorstellen, er is ook een meidenteam... als die s'avonds in het donker fietsen. Er, ik kan me echt voorstellen dat er angst is... dat iemand uit de bosjes springt, bij wijze van spreken. Hey, Omdat, ja, ja. Weet je, dus uh, de openbare ruimte in Duitsland wat willen we impuls geven? Dat heeft twee kanten. Aan de ene kant denken we dat als je de gemeente... Zeg maar de randvoorwaarden op orde heeft... dat het ook aantrekkelijker wordt om naar die sportverenigingen te gaan. En aan de andere kant hopen we dat we daarmee ook... een, uh, een renovatie, modernisering van die sportclubs uh, kunnen aanbieden. We zijn bijna aan het eind, want ik krijg al... een. staat al een beetje te zwaaien... <laughs> Dus dan, uh, over het bestuur hebben we het al gehad. Dienstverlening digitalisering hebben we het ook al over gehad. Uh, uh, het besturen, ja, daar hebben we het eigenlijk ook feite in het begin al over gehad. Ja. Um, u wil nog wat zeggen over wonen, maar eerst heb ik nog de, de twee uh zelfde vragen. Sluit Jong Zandvoort uh, partijen uit bij coalitievorming? Nee. Oké. Okay. Uh, wat verwacht u van de, van de uitslag? Um, dat vind ik lastig om te zeggen en ik hou me daar ook niet zo mee bezig. Ik heb dat eerder bij de podcast van uh, Zandvoort Insight ook al gezegd. Um, als ik me bezig zou houden met wie krijgt hoeveel stemmen of waar gaat deze zetel heen, hoe gaat het verschuiven, dat vind ik uh, een lichte vorm van minachting naar uh, de invloed die de burger heeft op de uitslag. En ik zou het een heel verkeerd signaal vinden als alle lijstkijkers zich daarin gaan mengen, want het gaat er uiteindelijk, uiteindelijk over hoeveel mensen kan ik overtuigen van mijn verhaal en waarom ik die komende vier jaar die raad in wil. Nou, dat is ook wel een beetje, uh, hangt dat samen met hoeveel zetels iedereen heeft. Ja, alleen wat ik dus wil zeggen is, het gaat me niet om de zetels, het gaat me erom dat ik het vertrouwen van de mensen ga winnen voor de komende vier jaar. En ik vind het een heel verkeerd signaal als ik dan ga zeggen, ik ga een zetel van die overnemen, van, uh, van die. Maar, dat, hoeft, dat hoeft ook niet gezegd te worden, maar ik zou zeggen, nou, wij, wij zetten in op drie zetels. Of vier onze inzet zetels. is uh, weer de grootste worden, dus okay. ik heb ook bij de podcast gezegd, onze inzet is vier. Dat is duidelijk. U heeft nog één minuut over wat u wilde kwijt ja. over uh, wonen. Nou ja, ik denk dat het gewoon het grootste item is wonen. En we hadden het er net even kort over uh, tijdens de muziek. Kijk, iedereen heeft het over wonen. Ik heb afgelopen weken in de Zandvoortkrant een advertentie gezet uh, met de titel erboven. In Gauwhoer kun je niet wonen. Omdat ik vind dat het tijd is dat we eens echt knopen gaan doorhakken. En echt een keer de, scho de schop in de grond in plaats van nog een onderzoekje hier en daar. Uh, je ziet tegenwoordig dat er heel veel wordt ingezet op uh, onderzoeken, besluiten. Maar uiteindelijk moet gewoon die schop in de grond. Want ik zie heel veel leeftijdsgenoten, oud-klasgenoten van mij die verhuizen naar Schalkwijk, naar Haarlem of naar een andere grote stad. Uh, leiden voor studie en dan niet meer terug kunnen komen. Ja, dat tijd dat wil Jong Zandvoort echt gaan keren de komende vier jaar. We gaan het zien en we gaan het beleven. Meneer Berg ontzettend dank voor uitleg en komst. En ook veel succes bij verkiezingen. Dankjewel. Hartelijk bedankt. Ik heb Claudia de Brij met uh, Mag ik dan even bij jou. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen.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 Claudia eventjes afbreken, want uh, we moeten naar de kolom toe. Dit is ZFM. Mijn zoontje zegt, mama, ik hou zo van Pasen. Ik ben blij dat we christen zijn. En daarna zegt hij, mama, ik hou zo van Ramadan. Ik ben blij dat we moslim zijn. En met Diwali is hij blij hindoe te zijn. En met Yom Kippur is hij blij joods te zijn. Ja, als humanisten thuis vieren we iedere feestdag van iedere geloof. En mijn zoontje wisselt per feestdag van geloof. Maar wat is geloof? Volgens mijn vader was geloof voor de gewonde volk een troost. Voor de wijzen een twijfel. Voor de machthebbenden een machtsmiddel. En voor de doden... De waarheid. Ja, en voor mij was geloof een manier van niet loslaten. Ik verloor mijn ouders op mijn vijftiende... en ik werd opgevoed door katholieke nonnen. En ik ging iedere dag naar de kerk en ik las de Bijbel. En thuis bad ik op zijn moslims om contact te houden... met mijn ouders die moslim waren geweest. Om contact te houden... Um, en als ik dan aan het bidden was, dan zeiden mijn nonnen iedereen die in de gang liepen, zeiden ze: niel is aan het bidden. Hoe mooi was dat? Het respect van de ene geloof in de ander. Oh, hey, oh, oh, dat wist ik niet dat jij zo was. Hoe bedoel je zo was? Nou, gelovig. Ik bedoel, ik, ik geloof in niks. Geloven in niks is nog altijd geloven. Nou, dat zie je toch echt verkeerd? Ik geloof dat er niks is. Ja, dus je gelooft dat er niets is. Dat is ook een geloof. Hé, hey, mens, gaan we daar nu over in discussie? Volgens mij hebben jij gewoon aandacht tekort gekomen bij die nonnen van je. Als maar in discussie om je gelijk. Wat vermoeiend. Nee, het is geen discussie. Het is gewoon een constatering. Ja, tering is het. Altijd het laatste woord. Maar goed, ik heb er nu even geen zin in. Even iets anders, Niel. Je kunt het dus heel goed hebben met die pastoor in ons dorp. Uh, nee, ik heb hem helaas nooit ontmoet. Ik trad op in de krocht een paar weken geleden. Toen heb ik aangebeld bij hem om hem uit te nodigen. Maar hij was niet thuis. Niet thuis? <lacht> niet in de kerk bedoel je. <lacht> hij is dus niet in de kerk geboren. Wat? Ja, dat snap je niet. Het is een grap. Het is, uh, het is een Nederlandse grap. Als je de deur openlaat, dan zeg je, ben je in de kerk geboren? Dat, dat, daar is de deur altijd open, namelijk. He, het is vervelend dat ik dat moet uitleggen. Maar het is een Hollands grapje. Je bent natuurlijk niet zo geïntegreerd in ons taal. Ja, nou ja, ik ken de gezegde, in de kerk geboren. <laughs> Chapeau, Harry. Jij maakt een intrigerende grap. Nee, het woord is integreert, meis. Nee, nee, nee, nee, ik hou, me, ik hou me in. Nee, ik hou me echt in. Ik ga niet met je in discussie dat integreren en integreren andere woorden zijn. Dat zei ze ook niet. Dus, einde discussie. Maar goed, Neil, die pastoor door, dus. Kwam hij naar je voorstelling? Dat, dat moet dan haast wel, met jullie parochies in je achtergrond, met de nonnen. Nee, hij was er niet, denk ik. Anders had ik hem vast wel ontmoet. Ga hem ontmoeten, zou ik zeggen. En eigenlijk verbaast het me niks dat hij er niet was. Hij hebt het niet op die theaterkrocht van jullie. Oh, waarom niet? Nou, die man slaapt ernaast. Nou ja, slaapt. Hij ligt dus wakker. He? Dus hij kan die rumoer van jullie niet uitstaan. Ja, maar dat begrijp ik volledig. Ja, ik ook. Maar dan denk ik bij mijn eigen... dat was toch al bekend ruim van tevoren... voordat de verbouwing begon? Ja, nou, dat zou je denken. De, de gemeente gaf immers vergunning om te bouwen. <coughs> en Niet alleen vergunning, ook geld neem ik aan. Dus dan zal het wel oké okay zijn. Nou, niet dus. Want de pastoor dreigt het theater in gemeente aan te klagen... voor geluidshinder... en ja, we hebben een geluidshinderwet in ons land... De pastoor wil dat het theater sluit of zoiets. Nee, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Er zijn nog vele oplossingen voordat de kogel door de kerk gaat. Weet je, jij noemt mij vaak een zeikerd, maar ik vind die pastoren zeikerd. Last van geluid, begrijp ik. Maar zo gezeikerd, zonder even gezellig een kopje koffie te drinken, samen oplossing te zoeken, is zo niet, dat is zandvoorts. Hey, ons dorp heeft altijd de cultuur gehad dat we gezellig een kop koffie drinken... of een kop stout aan tafel zitten en praten en de boel oplossen. Hey, er is oplos koffie, maar geen oplosgesprek met die pastoor. Misschien is zij wel jaloers dat de theater meer bezoekers trekt dan de kerk. Ja, maar dan zouden we toch juist elkaar moeten ondersteunen. De een kan de ander inspireren. Uiteindelijk is kunst net zo prikkelend tot voelen en denken als de kerk. Ja, je vergat geloven. Nou, je bent scherp vandaag, Harry, dat kan ik je erg waarderen. Maar weet je, Harry, wat je ook gelooft of niet gelooft... het blijft een moment van bezinning tot de lach, harmonie... en samen delen blijft toch het allermooiste in een dorp. Ja, je bedient dit mooi, meisje, maar iedereen heeft zijn eigen belang... en daar hoort niet altijd jouw mooie woorden bij. Kijk, dit staat er in de krant. Theater de Krocht ligt naast de pastorie van de Sintergatenkerk. Ik heb begrepen dat uit recente metingen blijkt... dat de geluidswering van de gedeelte tussenmuur onvoldoende is. In de pastorie is het geluid duidelijk hoorbaar... De geluidsisolatie tussen het theater en de pastorie is niet goed genoeg... waardoor geluid van voorstellingen en repetities hoorbaar is in de pastorie. Het nou, theater De Krocht sluit op dit moment niet... maar kampt met serieuze geluidsoverlast... voor de naastgelegen pastorie van de Sint-Agatenkerk. Uit metingen blijkt de geluidwering van de gedeelte muur onvoldoende... Nou, dat zegt de krant dus. He, bij voorstellingen of repetities ontstaat er dus geluidsoverlast... voor de pastoorse oortjes. Nou, ja, maar ik begrijp wel dat dat heel onprettig is voor meneer de pastoor. Ja, maar daarom hoeft het theater toch niet meteen te sluiten. Ja, maar dat zegt toch ook niemand? Nee, dat zegt niemand. Maar vanwege deze overlast overweegt het parochiebestuur juridische stappen. Uh, waaronder een kort geding. Nee, ik bedoel, in de gemeente Zandvoort voert momenteel intensief overleg... met de exploitant Belijf Zandvoort om tot een oplossing te komen. Ja, maar dat is toch heel goed van een gemeente... dat ze alles doen om een oplossing te vinden. Ik vind dat top. Ik, ik, bedoel, ik ga ervan uit dat er dan zeker een oplossing komt. Het, het hart van een pastoor is belangrijker dan zijn oor. Dus ik ga ervan uit dat de pastoor vol liefde zit... voor de mensheid en het dorp. Uh, de, de culturele ontwikkeling wat een theater biedt... dat de pastoor dat volhartig het dorp gunt. Ja, je ziet het weer te mooi. De pastoor is gewoon de vliegende soep. Zijn overgevoelige oortjes verpesten het gewoon... voor zo'n mooi initiatief voor ons dorp. Ik dacht dat jij het theater helemaal niks aan vond, Harry... Dat nou, vind ik ook niet. Maar ik ben sinds de opening het paakje geweest. En de sfeer daar met de kinderen, jongeren, ouderen. En dat is zo gezellig. Precies wat het dorp nodig heeft. En dat al die bekende Nederlanders nu naar ons dorp komen om op te treden. Ja, dat heb wel wat. He? Als Doris komt binnenkort op te treden, Nou, ik ben, daar ben ik best wel trots op eigenlijk. Nou, dan moeten we alles doen om die pastoor liefde voor het theater te injecteren zonder geluidsoverlast. Nou, je bent toch de ambassadeur van het theater? Ga met die pastoor praten, zou ik zeggen. Ja, ik moet hem vertellen dat liefde voor theater de boventoon voert... en geluidshinder een toontje lager. Haha, <lacht> toontje lager. Ja, goede woord, grap Harry. Ik zal je verhaal vertellen over liefde. Op een dag, zei God, zeggen ze engelen... ik ga de mensheid een cadeautje geven... Een Engels zei die, ja, laten we dat doen. Nee, zei God, alles wat mensheid uh, makkelijk vindt, waardeert hij niet. We gaan het verstoppen. Nou, Engel zegt, fantastisch, laten we het verstoppen boven op een berg. Nee, zei God, de mens uh, heb ik uh, kracht gegeven, doorzettingsvermogen. Ze zullen klimmen en ze zullen het vinden. Nou, de andere Engel zei, laten we het verstoppen diep in de oceaan. Nee, zei God, ik heb ze hersenen gegeven, ze zullen binnenkort duiken. En uh, ze zullen het vinden. Nou, zei de engelen, dan weten wij het ook niet, God. God zei, ik weet een heel goed plek. Diep in hun hart, want daar komen ze zelden. En zo verstopte God liefde in ons hart. Dus ik wens onze dorpspastoor van de Sint-Agata-kerk... de liefde voor het theater in zijn hart te vinden. Je luistert naar Goedemorgen Zandvoort het wordt, uh, op uh, ZFM. Nieuw, hier met haar tweeweekse uh, column... En dit was Goedemorgen Zandvoort met een hoop politiek geweld. Um, Maya heeft hele leuke muziek uitgezocht voor de Wereldvrouwendag. Morgen is daar ook nog een actie over. Ja. Na ja. het jeugddebat is er een mars uh, tegen femicide. Femicide, ja. ja. Nou, goed initiatief. Uh, ga kijken bij de debatten. Morgen jeugddebat en de veertiende het lijsttekensdebat. We wensen jullie een prettig weekend en tot volgende week. Dit is ZFM.